6 uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. Na de orkaan Irma is op Sint Maarten een tweede dode gevonden. Volgens minister Plasterk lijkt het erop dat het tweede slachtoffer een natuurlijke dood is gestorven. Op dit moment zijn er 43 gewonden geteld, van wie er 11 slecht aan toe zijn. Koning Willem-Alexander vertrekt zondag naar Curaçao. Daar wordt bekeken of en wanneer Willem-Alexander de getroffen eilanden kan bezoeken. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is in grote meerderheid akkoord gegaan met het vrijmaken van 15,3 miljard dollar voor hulp aan Texas na de verwoestende tropische storm Harvey. Met het geld wordt de bijna lege kas van het Nationale Rampenfonds gevuld. Het gaat om een eerste stap. Voor de wederopbouw van het getroffen deel van Texas is naar schatting een bedrag van 100 miljard dollar nodig. De nationale politie heeft jarenlang de uitgaven van de centrale ondernemingsraad niet gecontroleerd. De top had het te druk met de reorganisatie van de politie. Daardoor kon oud-ondernemingsraadvoorzitter Giltay tussen 2013 en 2016 tienduizenden euro's uitgeven aan etentjes en feesten. Dat zou staan in een intern politierapport dat dinsdag wordt gepresenteerd. De politie staat op het punt Giltay te ontslaan. De politie heeft zeven jongeren van 15 aangehouden voor een woningoverval zaterdag in Roon bij Rotterdam. Daarbij werd een 14-jarige jongen getezerd, op zijn hoofd geslagen en bedreigd met een vuurwapen en een boksbeugel. Hij raakte licht gewond, de groep ging er vandoor met een fles drank. Overheidsinstellingen moeten voor eind volgend jaar 3000 banen voor mensen met een beperking invullen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze een boete. Volgens demissionair staatssecretaris Kleinsma is een quotum nodig omdat het niet is gelukt om op vrijwillige basis duizenden banen te creëren voor mensen met een beperking. Het weer, het is bewolkt en het regent. Pas vannacht wordt het iets vaker droog, wel neemt de kans op onweer toe. Morgen overdag opnieuw buien, maar dan ook soms zon. En tegen de avond wordt het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 17 graden. Dit was het NOS. Show. ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Helene de geest van de AWD. Het is een hele drukke avondspits. In de Randstad onder andere veel verdraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naarden en Buntschoten, 13 kilometer. Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkenveen en Breukelen heeft het verkeer een half uur verdraging. A4 Den Haag-Rotterdam bij Delft ook een half uur op onthoud. Meer dan een half uur vertraging is er op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Ridderkerk en Hardingsveld-Giessendam. Op de A16 van Breda naar Rotterdam een file van 4 kilometer bij Rotterdam Centrum. En ook op de A16 de andere kant op tussen Rotterdam, Prins Alexander en Ridderkerk... een half uur vertraging. Verderop tussen Ridderkerk en Knaver Klaverpolder ook nog eens 12 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, Zon. Zee, Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Ja met ons twee. Je ah. staat nog heel te heijgen jongen. Ja goed hè. Je moest printen. Ja alles doen. Koffie, ja. water. <laughs> Toilet, Toilet, weet Man, man, man, man, man. <coughs> Je hebt het zo druk, man. Ah, is een klein baasje. Ja, zo, ik, Zouder, ben dus uh... dollop, ik ben... Het gaat goed als een dolle, ik avond thuis. <laughs> en ik ben verzoekplaatjes zoekplaatjes aan het uh, rondselen. Oh, oké. Okay. Dus, uh, ja, ze vliegen me om morgen Gezellig. Nou, beginnen we beginnen eerst met wat we beloofd hebben en dan uh, ja. gaan we daarna een uh, verzoekplaatje doen. Gaan we doen. Dat wel? Ja, kan het Even ik kijken. Dat was deze. Sound Underground. Ja. Lekker koekie. <laughs> je bakken vol met kokos. Mm, <laughs> hoor. Ja, dan moet je wel een beetje timen natuurlijk, hè, wanneer je daar well, een van nee. neemt. Ja, eigenlijk wel. Um, um, uh, ik begin even met een verzoekje van uh, een speciale vriendin van mij uh, uit Steenwijk. Um, haar zoon en um, uh, de man van Taman Indonesia, uh, Johnny, die uh, luisteren altijd gezellig mee. Dus uh, we hebben daar een hele hoorde uh, gezelligheid. Goed zo. <laughs> en um, zij had speciaal bedacht uh, een liedje voor hun. The Lion Sleeps Tonight. Dus um, nou, die bij hebben. deze. Ja. Tony, Jamie en Anne. Oh, we know weemoa, Zo inhouden, om niet uh, in, met een open microfoon mee te bledden, Maar gewoon alleen maar tussendoor, zeg maar. Jij. Ja. Oh, jij zit nog steeds te herkauwen joh. Weer. <laughs> Zet zulke droge koekjes. <laughs> Ook. Ja. Hmm. Je moet zeg maar flink slikken, anders dan. Ja, ja, ja. Die vaker vaak gehoord. Ja. Um, even over Beverwijk. Jij wel. Uh, het haantje van de Wijkertoren... Weet je dat? Die is vermist. Ja? Ja, de, die is uh, uh, zoek en bijna niemand weet waar die is. De haan bovenop de Wijkertoren, bepalend in Beverwijk... is al ruim twee maanden niet meer waar die hoort te staan. Er was een pittige speurtocht voor nodig om hem terug te vinden. Voorbijgangers van de Wijkertoren konden weinig bijdragen aan de zoektocht. Bijna niemand had enig idee. Uiteindelijk kwam iemand met het verlossende antwoord... Ik heb begrepen dat de haan in onderhoud is en bij nieuwe huizen in Heemskerk. Uh, maar bij nieuwe huizen was de haan ook nergens te beginnen. Kantoormedewerkers konden gelukkig wel vertellen waar de haan dan was. En die was bij de smederij Felix in Arnhem wist een medewerker. Bij Felix werd de haan dan ook werkelijk aangetroffen. We hebben hem helemaal schoon laten stralen en gaan nu bepaalde dingen repareren, vertelde Smit. En er komt een nieuwe draaiconstructie in en dan wordt hij weer heel mooi van blinkend goud. Wanneer de haan weer terugkeert naar de top van de wijkertoren, daar hebben ze nog anderhalve maand waarschijnlijk voor nodig. Dus dat gaat maar werkelijk de niemand wist waar dat ding was? Nee, bijna niemand wist waar die was. Uh, dat is toch, ja. Ja. is toch bijzonder? Ja. is er iemand die opdracht heeft gegeven? Van joh, rost dat ding van die toren ja. af en doe eens even... Uh, ja, en dan dachten dus dat hij bij, uh, bij Nieuwehuizen was. In Heemskerk. Maar daar was hij niet. Hij was bij de Smederij. Dus misschien heeft hij wel twee fases doorlopen. Ja. En is daarom de verwarring ontstaan. Je ja. ja. bent in te huren voor projectmanagement. Ja. <laughs> ja. Nee, deze groep die heeft uh, hey. ongeveer... Ja, hé. Hey. Hmm. Oh, mevrouw Hé hey dan. Huh? Deze groep heeft uh, net zoveel comebacks gemaakt als aantje Davids. Misschien nog een ja. maar.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 Prayer. De groentevrouw dit keer, ja. Uh, we hebben een herfstige stamppot met zoete spekjes. Want ik vond het wel uh, brrr, fris. Dus zoete ik dacht zoete van, uh, spekjes? Ja, zoete spekjes. Oh, okay. Ja, is bijzonder, hè? Ja. Wat hebben we nodig? Um, 800 gram kruimige aardappels. 125 milliliter crème fraîche. 250 gram aan spekblokjes. 250 gram kastanjechampions. 50 gram macadamia-noten. Twee eetlepels honing. En 40 gram, 400 gram snijbonen. Stamperd! Ah. Stamperd! Eet yeah. was lekker eerder. Ja, precies. Uh, wat heb je nog meer nodig? Een puree stamper. Voor, ja, voor het geval je dat nog niet zelf had verzonnen. Zelfs dat staat hierbij beschreven. Ah. Goed. Uh, het geldt was... dat sommige mensen wel met hun hey. blote in de hey. pan gaan staan. Shh, shh, shh, shh, shh. Niet domme, maar één kletsen. Shh. Precies. Herstige stamppot met zoete spekjes. Breng twee pannen met water en een beetje zout aan de kook. Schil en snijd de aardappel in gelijke stukjes. Kook de aardappels in ongeveer een kwartier gaar. Giet af en stoom ze droog. Pureer de aardappels met een puree stamper. Maak de puree smeuig en met de crème fraîche en breng op smaak met vers gemalen peper. Verwarm een pan en bak de spekblokjes in ongeveer vijf minuten krokant. Snijd dan de champignons in vieren en hak de noten grof. Oh, die zijn zo lekker die macadamia -ja noten. Uh, voeg de champignons en de noten toe aan de spekblokjes en bak die ongeveer 5 minuten mee. Je mag ook niet door jezelf heen praten. Hè? Ik wel, nee. jij niet. Voeg de honing toe aan de spekblokjes. Kijk, zie daar de zoete spekblokjes en verwarm die op laag vuur op ongeveer 2 minuten. Verwijder de uiteindjes van de snijbonen en snijd ze in schuine reepjes. Je potje mag ook. Kook de snijboontjes ongeveer vier minuten beetgaar of warm. Dus de vorige kookte al gewoon even op. Giet ze daarna af. En roer de spekblokjes, de champignons en de snijbonen door de puree. En ta da da Dan heb je dus een heft herfstige stampot met zoete spekjes. Je hebt een heftige stamppot. Ja, vanuit. hoorde je dat? Ja. ja. Nee, maar maak het dan. niet uit. Ja, Ik vind hem ook best wel heftig. Ja. ja. Yo, wacht even hoor. Ja. ja, ja. Nou, het kleine toetje nog hè. Ja. Ja. Ieder ook? Hey, Dag, hallo. Hey, kontkrummel. Dag, hallo. Hallo. Ik weet helemaal niet wat voor toetje we krijgen. Nee. Want het oh. is een verrassing. Een verassing? Een, nee, een verjassing. Een, oh, welke verjas is dat dan? Dat weet ik niet. Oh. Ik heb een winterjas, want ik had het koud. Ja. Dus, dus dat is dit doe. Nee. Nou, helemaal goed. Dan uh, ja. doe de groet aan je moeder. Ga ik doen. En mag ik dan volgende week twee dingen vertellen? Eén, wat ik dan vanavond als je verjaardag krijg. En wat we volgende week gaan eten. Volgende week is ook hans er weer, hè? Oh, leuk. Ja. Wat maar jij het? bent nou ook veel liever. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Wil je dat volgende heb, week ook? Ik, ik heb goed geslapen vanaf. Dat weet ik niet. Ik beloof niks. Oh. Ja, doei. Ja. ja. als dat haantje in Beverwijk... zijn wij ook iets kwijt. Oh, bestand. Ja, al jaren. Maar ja, nee, het plein, daar zit altijd het mannetje op het bankje. Ja, Wel bekend bij... bijna elk kind staat er wel een keer mee op de foto. Er staan nog vier stapeltjes... van die tegels zo. En een hele lege plek. Hij is daar verdwenen. Kindermoord. Het is een mannetje op een bankje. Dus het is geen kindermoord. Nee, Hij is verder niet gejat. Hij is ook niet naar het oud ijzer. Hij is, uh, tijdelijk zal die verhuizen naar het Gasthuisplein. Uh, want ze gaan verwerkzaamheden uh, uh, uitvoeren op het plein. Dus uh, ah, hij is gewoon even, even wijken. Hij is gewoon even op vakantie. Ja, kleine, kortdurende vakantie. Change of scenery. Ja, helemaal leuk. Nou. Dus uh, wel, als je nog wel eventjes uh, wil bekijken of zijn vakantieadres. Gasthuisplein. Dus. Oké. Okay. Als ik die Jane Pitney hoor, dan heb ik altijd van, zoiets van: joh, neem eens neusdruppels. Ja, heb jij er? Lekker naar zaal. Ja. Ja, goed. ja bijzonder, ja. Oh, lekker nu nummers. Ik draai alleen maar lekkere nummers. logistiek probleempje. Een logistiek probleempje? Een logistiek probleempje. Oh, vertel. Nou, uh, eigenlijk uh, zitten we vlak voor het weer. Ja. Ja, we hebben nog maar een paar minuten. Ah, dat geeft niet joh. We gaan gewoon strandweerbericht doen en daarna knallen we weer een gezellig ja. muziekje erin. Jawel. Dus niet dat ik daar uh, nou gewoon weer een week last van heb, maar dat gaan we gewoon doen. Eh, jawel, maar dat maakt niet uit. Dan heb ik ook wat te zeuren. Mooi. <laughs> weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is bewolkt en het regent, voor zoveel mensen dat nog niet hadden gezien. Er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind en het is een graad of 16. In het westen en noordwesten heeft de neerslag een buiig karakter. De komende nacht trekt de regen weg, maar de buien breiden zich uit. Ook neemt de kans op onweer toe. De minima liggen rond de 14 graden. Overdag, tussen de buien door, zal het af en toe even zonnig zijn... en tegen de avond zal het overwegend droog worden. Het wordt dan zo'n 17 graden. Zondag zijn er minder buien. En het zuiden blijft het zelfs grotendeels droog. Dat was het weerbericht voor ja. komend weekend. Oeh. Het concept van droog kan ik me bijna niet meer herinneren. <laughs> moet ik nou, we hebben een hele droge zomer gehad hoor. Dus wat dat betreft wel is je geheugen de... wel heel zielig. Ja, dat, maar, dat denk jij maar. Het <laughs> was zo. Zo. Mm -hmm. zo dat je denkt van... Doe zo, maar een muziekje gaat Beter. Boy, I can see The way you just move that body I know it's crazy But I feel like you could be The one that I've been chasing in my dreams Boy, I can see You're looking at me like you wanted it. Well, usually I'm like whatever But tonight The way you're moving got me with my mind It started when I looked in her eyes I got close and I'm like Bailemos, hey La noche está para un reggaeton Lento que no se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 And maybe till I say so, come get come get some more life oh, Boy, I wish that this could last forever Cause every second by your side is heaven Oh come give me that give me that bomb Just to put on reggaeton Lento De esos que no se bailan Hace tiempo It started when I looked In her eyes I got close And I'm like Bailemos Hey eh. Then so now we dance no reggaeton Naast nou, het stralend weer krijgen we dus ook nog een droge periode binnenkort. Echt. Ja, en daar zijn ze op het station in Amsterdam ook wel heel erg blij mee, wist je dat? Hoezo? <laughs> nou, station uh, Zuid in Amsterdam was ondergelopen. Oh. Uh, het water werd niet goed afgevoerd en de reizigers moesten zich noodgedwongen een weg banen door het water. Ze staan uh, aan de zijkanten tot hun enkels in het water, trouwens. <laughs> Uh, de brandweer meldt uh, dat ze al meldingen hadden gehad over wateroverlast. Maar vooralsnog is de overlast nog niet erg genoeg om weg te moeten pompen. Andere delen van Amsterdam viel de waterlast gelukkig mee. Uh, dus ja, uh, de vertraging uh, door heel dat gesodemieter uh, is toch opgelopen tot 15 minuten. Ik ken er wel om janken, weet je dat? <laughs> Die. Ja, zoiets, ja. Toch? Terriest gewoon. Ja. Je moest even niets, hè? <laughs> ja, je schrok ervan, en wij hè? Moeten de studio moeten we schoon achterlaten, hè? Nou dus ja, we hebben nu... schoon achterlaten. We laten hem achter zoals we hem gevonden hebben. Nou, oh, dan ja. kunnen we dat die... die, die... Ja, nee. Slijm mag ook wel kunnen maken. Ja. <laughs> ja, zoiets. Daar, daar gaat in één moeite door, toch? Oh ja hoor, ja. geen last van. Nou, hadden we nog wat uh, te melden vanuit onze prachtige regio... Ja, want uh, Jamie Dwyer, dat is de Australiër, die uh, komt weer terug bij H.C. Bloemendaal. Okay. De Australiër speelde tussen 2004 en 2011 ook al zes seizoenen in Bloemendaal. En hij is vijf keer uitgeroepen tot de beste speler van de wereld. Uh, bij Bloemendaal won hij zijn eerste, in zijn eerste periode vier landstitels en de EHL en de Europa Cup. Dwyer gaat zijn hockeyteam in Bloemendaal combineren met de introductie van zijn eigen hockeymerk, de JDH. Dus uh, ja, hij is uh, weer terug in Bloemendaal. Ja, ze zullen er vast heel blij mee zijn. Ja, absoluut. Ja, Zo'n sterspeler. Ja. Nou, persoonlijk volg ik hockey niet zo heel erg tot aan de playoffs. En dan voel je het eigenlijk niet. Het is in ieder geval groot nieuws nu. Ja, dus, maar... uh, ja wie weet wat we er nog van gaan horen. Wie weet dat niemand weet dat ik redelijk speelt. speelt. Ken jij Fapo-rup nog? Ja. Um, ja. Dat is een, een algemeen gebruik. Wat je meestal op je bast smeert. Als je op het moment dat je verkouden bent. Of dat je heel veel moet hoesten. Maar ja. weet je dat je dat het beste onder je voeten kunt smeren. een paar sokken aan en een hup je bed in. Het wordt onder je voeten namelijk het beste. En het snelste opgenomen. En verdeeld in je lichaam. Ja. ja, ja. Dat wist je dus niet. Nee. Er um, zijn ook sommige dingen die het niet wil weten. Nee, ze doen dat bij kindjes toch ook. Oh, ik bedoel, als zij hele hoge koorts hebben, babytjes... Ja. dan doe je in socken, de, uh, drinken in wat citroensap... en dan trek je dat aan hun voetjes... en dan zijn ze de geheid binnen. Een ja, paar uur is de koorts absoluut verlaagd. Nou weet je hoe die negen kindjes en die blanke voedseltjes komen. <lacht> nee, wat ze tegenwoordig ook hebben uitgevonden met Faporup, dat je, uh, je kan door een klein puntje aan te brengen ook buisjes reduceren... En je kan zelfs uh, vaperup op een watje plakken. Of op een watje doen. Uh, dat in je oren stoppen. En nee, serieus. En dan uh, verdwijnt je hoofdpijn dus. Ja, ja, ja, je krijgt er andere dingen voor terug. Maar het hoofdpijn is ook. Ja, bizar, hè? Ja. Ik heb echt zoiets van... Uh, vaperup in je oren op een watje. Ja. Maar nou. zoals ik al zei, sommige dingen wil ik gewoon niet weten. <laughs> het staat op internet. Dus het is echt zo. Ja. A place a movie sees Noise is always loud There are sirens all around And the streets are me ook even veranderen in Zandvoort en je hebt een wereldhit. Ja, Toch? Oh, lekker hoor. Oh. Hoe ja. spreken de Amerikanen Zandvoort uit? Ik, ik zou het niet weten. De Engelsen een Sandvoort of zo zeggen. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, heeft ook wel iets. Wouden we hadden dat wel aan onze Engelse gast kunnen vragen. Ja. We gaan naar de evenementenagenda volgens mij, of niet? Ja, ja doe maar. Um, niet 9 elkaar, september. Hè, maar. Ja. Historische verenigingen in Theater de Krochten open monumentendag. Dus van 11 uur tot 5 uur s middags. Uh, 9 en 10 september hebben we de ADAC Noordzee Cup op het Skri Zandvoort. 10 september is het veelbesproken strandfeest Loveland Beach. Dat nu eindelijk doorgaat op het Naakstrand. Ja, uh, ja. van middags ja. 12 tot s avonds 11 uur. Um, er is nogal wat te doen, want, uh, de tiende, want ook is daar de kunstmarkt op het badhuisplein. Om tussen 10 en 5 uur. Um, ook is er jazz in Zandvoort met Miet Molnar. En dat is in theater de krocht om half drie. Zegt die titel nog eens? Of is het een persoon? Miet. Dat Miet. is een persoon. Miet Molnar. Ah. Uh, de zestiende hebben we 100 dagen voor kerstfeest. Uh, dat is in de beachclub 10 tussen 8 uur s avonds en middernacht. Ook de 16e is er een open dansavond bij dansschool Rob Dolderman, een theater de krocht. Dat begint ook om acht uur s avonds. En de 17e hebben we nog twee dingen staan. De supercar Sunday op het circuit Zandvoort. En de classic concerts Prinses Christina Concours. En dat is dan in de protestantse kerk aanvang om drie uur s middags. En nu ga ik even vreselijk vooruitlopen... Maar ik ben zo enthousiast over 20 oktober. Zet dat vast in je agenda. En um, ga even bij... www.zandvoort.nl... Uh, bekijken. Want daar is de... Wild Drive in Cinema. En dat is al een aantal jaren... is dat uh, aan de gang. Eén keer per jaar wordt daar uh, twee films vertoond. Eén keer een familiefilm. En daarna een van de... megaserie The Fast and the Furious. Ehm... Um, een echte drive in dus. En dit keer is het niet naast het circuit als voorgaande jaren... maar echt op het circuit in de Tarsambocht. Jawel, uh, daar kan je dus gewoon met je auto genieten van topfilms. Ah, dat is cool. Dat is ja, cool. ik vind ja. het echt zo geweldig. De kaarten zijn al uh, te bestellen bij uh, VVV Zandvoort. En ze kosten 20 euro per auto per film. Dus uh, en de, de uh, eerste film, dat is de vroege voorstelling... die begint om 7 uur s avonds... En uh, daar moet nog even op gestemd worden. Dat kan je doen uh, ook op de VVV-pagina. Dan kan je kiezen tussen The Lion King van Disney in 1994... was die gemaakt. Uh, Viana uh, is ook een film van Disney in 2016. Finding Dory is van uh, Pixar Movies uh, 2016. En, jawel, Tarzan, de klassieker van Disney in 1999. Dus een van de drie films. Tarzan, of vier, sorry... Karsan, Finding Dory, Viana of The Lion King. Dat moet er even op gestemd worden. En uh, de andere film, uh, zoals ik al zei, is The Fast and the Furious. Die begint om half tien. Ik had toch zo graag een film van de redditjes gezien. Ja. <laughs> nou, wie weet bijvoorbeeld, ja. ja. Die je gewoon een verzoekje in, wie, verzoekje. wie weet. Ja. Mag je hier verzoekje. ook trouwens. Ja, tuurlijk. Maar um, uh, wacht maar even tot volgende week hebben we meer Ja, ja tijd. stuur ze vast in, dan hebben wij ja. tijd om ze op ja. te zoeken. Dat is waar? Tell And for someone else, but not for me. All love was out to get me. Now that's the way it seems disappointment. Hardly, all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. And I heard trace of doubt in my mind.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 Try. Oh. oh, love was out to get me No, that's the way it seemed Disappointment disappointed hearted in all my dreams Oh, then I saw her face Ik hebben het zo'n bijzonder verhaal vinden van deze jongens. Vertel. Die zijn ooit door een producent uh, bij elkaar geharkt. Letterlijk mm -hmm. en figuurlijk. En, um, uh, letterlijk? Oh, dat is helemaal erg. Harken ja. je nek. Ja, ja neem gewoon binnengesleurd als het ware. <coughs> en uh, uh, jullie zijn de nieuwe popgroep en wij gaan een TV-show over jullie maken. En er stond uh, uh, op dat moment een band klaar om uh, in te zingen. Mm -hmm. Dus hoefden ze niet zelf te zingen. Maar dat hebben ze wel zelf gedaan. En uh, ja, de rest is een beetje geschiedenis. Ja. Razend populair geworden. Hit gescoord. rand zelf gegaan. Uh, zonder uh, de producent van de tv-show. Ook nog één hit gescoord volgens mij. En daarna langzaam afgezakt. In de krochten der vergetelheid. Ja, ja bizar hè? Ja. Um, wat ik ook wel bizar vond waren de plannen uh, over het Badhuisplein. Ja. Uh, de gemeente Zandvoort heeft opgeroepen om... Uh, pardon, wacht even hoor. <coughs> <coughs> Krippeltje. Uh, de gemeente Zandvoort heeft dus opgeroepen om je te laten horen. Uh, er wordt namelijk gevraagd: uh, de, um, uh, wat u vindt van het nieuwe badhuisplein? Want uh, er kunnen meerdere functies komen. En um, dan wordt er uh, via Facebook sowieso wordt er ook gevraagd: uh, of je mee wilt denken. Uh, en dan kan je kiezen tussen: uh, ontmoetingsplek, uh, dus bankje, speel, speelvoorzieningen, uh, B. evenementen, C. café, restaurant. D, een hotel. E, wonen. Of F, winkels. Nou, je, je hebt daar dus uh, um, ja, uh, meerdere antwoorden die mogelijk zijn... die je mag opgeven. Uh, er wordt ook opgeroepen om donderdag 14 september... naar, het, uh, uh, even kijken, naar de blauwe tram te komen. Dat is in het Louis Davies, nummer 1. Uh, je kunt je dan aanmelden via de e-mail... w.van.der.poel at zandvoort.nl of telefonisch via telefoonnummer 023 57 40 413. En de informatieavond gaat dus over de Badhuisplein... en begint om 19.30 uur. En de deur is open vanaf kwart over zeven. Dus 14 september. Ja, ik heb een schetstekening gezien. Ja. En dan verbaas ik me heel erg als ik eerst een wethouder... hoor praten van, joh, we moeten een balans vinden tussen groen en steen... Of ja. openbare ruimte en steen. En vervolgens zie ik daar een schets waarin er gruwelijk hoge uh, gebouwen worden neergezet. Ja, maar eromheen is een aantal dingen genoeg gekleurd. Dus ja. Ja, nee. Wat ik, ik ik, ik, ik, ik ze daarmee dan bedoelen. Ik ben dan los hoor, dan ben ik echt los. Loop in Zandvoort en kijk hoeveel steen en verharding er is. Het is, ja, goed. Ik, ik kan ja, de, ernstig ik, veel. Ik, ja, ga, ik, ik, ik snap er ook niet veel van. Kan ik kan er, niet, kan er niet over uit. Ik heb zelf ook geroepen, laat het alsjeblieft een plein zijn. Ja, Los daarvan, weet je, wow. half zand loopt met een beetje regen onder. Yeah. En dan ga je er nog een beetje verhouding bij doen. Dan kunnen we het kwijt. ja, ja. dan ben je niet helemaal. Uh... <laughs> ja, goed. Muziek! I remember, I remember when I lost my Ja, het op de valrijp nog een nieuwtje. Ja, ik las dat er in Zandvoort uh, uh, ook een actie opgestart wordt. Uh, het wordt steeds duidelijker dat er veel geld nodig is om de schade te repareren die veroorzaakt werd door de orkaan Irma. En waarschijnlijk ook nog door Jamie, die erachteraan komt. Um, dat uh, de Zandvoortse Debbie Thomas uh, ook een actie is opgestart. Um, Debbie runt een restaurant in Zandvoort. En een van haar medewerkers, Joshua, komt uit Sint Maarten en heeft een familie wonen. Het is best wel een heftige week geweest voor mij. En uh, ik ben ook heel nerveus. Ik zat natuurlijk op nieuws vanuit Sint Maarten te wachten. Maar door de storm is het moeilijk om het met mijn ouders en mijn zusje te uh, bereiken. Uh, ze kunnen niet bellen en ze hebben geen internet. Ik heb ze gisteravond kunnen bereiken. En ze vertelden dat iedereen gezond is. Ik heb ze gisteravond en vanmorgen weer geprobeerd te bellen. Maar toen was alles weer offline. Uh, ze gaan hun best doen om uh, daar geld in te zamelen. Ja, het is nuttig. Ik weet niet of je de beelden hebt gezien. Het is vreselijk. Je wordt er niet echt blij van. Nee, het is vreselijk. Het is ik hoorde aanplacht. ook al dat de koning die kant op wil. Op het moment ja, dat het ja. maar even mogelijk is. Ja. Dan uh, willen ze kijken of hij daar naartoe ja, kan vliegen. Echt het halve eiland ligt, ligt plat. En is het Nederlandse deel nog best aardig voorbereid ja, Het Nederlandse deel is echt drama. Ja, het, dat is drama. Ja, er zijn ja. ook gevallen. Wat ik heb begrepen, minstens acht. Maar er zullen ja. waarschijnlijk nog wel veel meer zijn. Op het deel van het, Nederlands, het Nederlandse deel er zijn er twee. Voor zover we nu weten. Inmiddels, ja. ja. Ja, vreselijk. Dus, ja, en dan lees je ook over de plunderingen. En dan denk je, oh mijn god, dat ja, is meteen maar... één grote puinhoop. Ja, maar dat is, triest. Dat is niet, niet... Er zijn supermarkten daar geweest. Mm -hmm. Die hebben 27 dollar ja. voor een liter water gevraagd. Ja, ja. precies. Ja, het is uh, dus. triest. Ja. Ja, maar maar uh, nog meer triest. Het is alweer over. Ja, Dikkie, wat gaat het hard joh? Net zo ja. hard is anders. Oh, dit nummer blijft weer vier, vijf dagen in mijn hoofd Ja, ja. Ach, ja. <laughs> Nou, um, ik ga iedereen een goed weekend lezen. Ja. Met een beetje mooi weer, dan heb ik het ook. <laughs> ja, uh, ja. En dan, ik ben de donderdag weer. Ja, en ik schrijf het weer. Oh, gezellig. Uh, Als het goed is, is dus vrijdag vans er ook. Donderdag, volgens mij, nog niet. Nou, dat wachten we dan. In ieder geval een hele fijne vakantie nog. Hans. Uh, en uh, ja, wat mij betreft, toch vrij. En iedereen, dank voor het luisteren. Dag. Tot de volgende!